5 uur, het NOS-journaal, Remol Serré. Assad staat meer hulp toe in Syrië. Pechtold ziet weinig in steun linkse coalitie. En vegetarische McDonald's in India. De Syrische president Assad geeft het Rode Kruis toestemming om de hulpverlening in zijn land uit te breiden. Assad deed die toezegging in een gesprek met de voorzitter van het internationale Rode Kruis. Het Rode Kruis vraagt om meer mogelijkheden om gewonden te helpen en om toegang tot gevangenissen. De reactie daarop van Assad was positief, zei een woordvoerder van de hulporganisatie. De Syrische regering laat weten dat Assad het werk van het Rode Kruis steunt... zolang de organisatie onpartijdig en onafhankelijk werkt. D66-leider Pechtold achter kans bijna nul dat zijn partij en coalitie van PVDA, SP en GroenLinks aan een meerderheid helpt. Bij RTLZ zei hij dat de SP zichzelf buitenspel zet. En de PVDA en de SP hebben allebei standpunten die Pechtold niet bevallen. Volgens Pechtold doen PVDA en SP er te lang over om de begroting op orde te krijgen en om de AOW-leeftijd te verhogen. Hij herhaalde zijn voorkeur voor een kabinet van het stabiele midden. Gisteren liet SP-leider Roemer zich ook al kritisch uit... over een mogelijke samenwerking met D66. PVDA-voorzitter Spekman herhaalde vanochtend... dat het niet helpt om allerlei partijen uit te sluiten... maar dat SP en GroenLinks het dichtst bij de PVDA staan. Bij een aanslag in het oosten van Afghanistan... zijn zeker 25 mensen omgekomen. Een zelfmoordenaar blies zich op... bij de begrafenis van een dorpsoudste... Zijn doelwit was vermoedelijk een politiechef, maar die overleefde de aanslag. Volgens de autoriteiten is de aanslag gepleegd door de Taliban, die kiezen vaak een begrafenis of huwelijk uit om toe te slaan. Studenten van de hogeschool van Amsterdam moeten aan het eind van een college bij de docenten een sticker halen om te bewijzen dat ze aanwezig waren. Het gaat om de opleiding media, informatie en communicatie. Hoe meer stickers de studenten aan het eind van het blok hebben, hoe hoger hun cijfer. Op internet klagen verschillende studenten over de actie die ze kinderachtig vinden. Een docent van de school benadrukt dat het maar om één vak gaat waarbij een sticker moet worden gehaald. Op de Noordzee bij de Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein is een rondvaartboot met zo'n 120 kinderen aan boord tegen een pier gebotst. 30 kinderen raakten licht gewond, zegt de Duitse kustwacht. Volgens getuigen voer het schip met een snelheid van zo'n 6 kilometer per uur. De meeste kinderen verloren door de schok hun evenwicht en vielen om. Met helikopters en reddingsboten zijn de kinderen naar het ziekenhuis gebracht. Het schip raakte door de botsing licht beschadigd. De politie onderzoekt wat de oorzaak is van het ongeluk. Vermoedelijk gaat het om een technisch defect aan de boot. Een man uit Den Haag is in hoger beroep tot 15 jaar cel veroordeeld voor doodslag op zijn ex-vriendin. De man schoot de vrouw van 37 vorig jaar dood voor de deur van haar huis. In maart veroordeelde de rechtbank de man nog tot 16 jaar voor moord... Zijn advocaat ging in beroep omdat de man niet met voorbedachte raden zou hebben gehandeld. Het hof legt hem nu de maximale straf op voor doodslag en dat is 15 jaar. Daar komt nog eens drie jaar bij voor andere misdaden zoals mishandeling en diefstal. Het hof laat ook meewegen dat de man zich heeft misdragen in de gevangenis en in het Pieterbaancentrum. McDonald's gaat voor het eerst restaurants openen met uitsluitend vegetarische gerechten. De filialen komen volgend jaar in Amritsar en Katra, twee plaatsen in het noorden van India. Amritsar is een heilige stad voor de Indiase Sikhs... en Katra is een bedevaartsoort voor Hindoes. De fastfoodketen, die groot is geworden met zijn hamburgers... komt daarmee tegemoet aan de vraag van de Indiase consument. De meerderheid van de bevolking is hindoe en eet geen rundvlees. Een grote minderheid is islamitisch en moslims eten geen varkensvlees. McDonald's zit al tientallen jaren in India... maar echt populair is de hamburgerketen nog niet. Bij de wedstrijd in de eredivisie tussen FC Utrecht en FC Twente... zijn op 18 november geen supporters van Twente welkom. Het heeft het bestuur van FC Utrecht besloten... naar overleg met de gemeente en politie. Bij de wedstrijd tussen de twee clubs in december liep het uit op rellen. De directeur van FC Utrecht is bang dat het de komende wedstrijd... ook uit de hand loopt. En daarom wordt de wedstrijd zonder uitpubliek gespeeld. Op de Paralympische Spelen in Londen heeft dressuurruiter Frank Hosmar... opnieuw een bronzen medaille behaald. In de freestyle-test werd de Nederlander derde... achter een Belgische en een Britse. In de championship-test won Hosmar ook al bronzen. En dan het weer. Het is zonnig. Het blijft overal droog. Vanavond en vannacht trekken wolkenvelden over het land. In het uiterste noorden kan er wat motregen vallen. Morgen afwisselend wolken en zon met maxima rond de 20 graden. De dagen daarna blijft het stabiel zomerweer. En dit is de ANWB-verkeersinformatie met 105 kilometer file. Een vrij normale avondspits. De meeste files staan op dit moment in de regio's Utrecht en Rotterdam. Maar paar opvallende op de A6, Muiden richting Lelystad. Daar staat tussen Almere buiten Oost en Lelystad... vijf kilometer na een ongeluk. En op de A50 vanuit Arnhem richting Apeldoorn... daar rijdt het nog langzaam over vier kilometer... tussen Klopend Waterberg en de het Hoenderlo door een ongeluk. Daar zijn inmiddels alle rijstroken weer open. En er zijn nog problemen bij de spoorwegen... Want tussen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 Het is zeven minuten over vijf, goedemiddag. Via internet kunnen mensen mee rechercheren met de politie in Rotterdam... om een zaak van twee jaar geleden op te lossen. De politie hoopt op een frisse blik. Het campagne-nieuws van vandaag. Dan zien we dat de Partij van de Arbeid blij is, in ieder geval tevreden. De partij doet het onder leiding van Diederik Sampson onverwacht goed in de peilingen. En Het gaat ten koste van de SP, van Emiel Roemer. Dan zien we ook dat bij de kleinere politieke partijen als D66 en de ChristenUnie... de roep toeneemt om straks een kabinet te formeren met de middenpartijen. In Den Haag, politiek redacteur Margreet Boer. Mogen we spreken van de wederopstanding van de Partij van de Arbeid voor de verkiezingscampagne? Ja, nou ja, daar lijkt het wel op, hè. als je naar de peilingen kijkt, want er is zelfs één peiling waar de Partij van de Arbeid uh, boven de SP uitgaat. En dat hebben we toch de laatste tijd niet gezien. De SP was echt de partij op links, de grootste partij. En uh, nou ja, de Partij van de Arbeid uh, heeft dat beeld dus bij weten te stellen. Dat is gaan kantelen, echter. De Partij van de Arbeid uh, is nu in de winning moed als je bij hen bent. Maar ze willen ook wel voorzichtig zijn hoor, in deze campagne, want ja, je kunt nog fouten maken. Er zijn nog acht dagen te gaan, dus ze moeten heel voorzichtig opereren om dit uh, beeld vast te houden. En bij de SP zullen ze er natuurlijk alles aan doen om uh, te zorgen dat de Partij van de Arbeid weer een beetje kleiner wordt. Roemer wil in ieder geval de komende debatten he, die er deze dagen nog aanstaan te komen, de kiezer laten weten van... Uh, als je op de SP stemt, dan weet je in ieder geval zeker dat er aan een linkskabinet gewerkt zal worden. En ja, bij de Partij van de Arbeid, dat weet je niet zeker. En ze zeggen bij de SP, bij de Partij van de Arbeid krijgen ze pijn in de nek van het naar rechts kijken. Dus uh, ja, uh, dat is een beetje het beeld wat hij de komende tijd wil neerzetten. Bij mij weet je zeker wat je krijgt. En als je dan ziet dat, de hoofdrol, dat er een hoofdrol gaat ontstaan voor de Partij van de Arbeid, dan is, of je nou wil of niet, de vraag actueel is nu al duidelijk voor welke coalitie Samson kiest. Uh, nee, Samson wil absoluut geen kleur bekennen. Hij zegt wel, ja, natuurlijk de SP, hè, dat ligt natuurlijk wel dichtbij uh, ons als Partij van de Arbeid. Maar wij sluiten niemand uit. Daar zijn de tijden niet naar. Hè. Financieel, economisch, allemaal erg moeilijk. Maar wat je gaat uh, zien nu is, uh, als Samson niet duidelijk kiest dat de SP zal proberen... Samson tot die keuze te dwingen. Maar je ziet het niet alleen bij de SP. Kijk je naar partijen als uh, ChristenUnie, D66, die willen ook duidelijkheid... Uh, zij willen dus met de Partij van de Arbeid eigenlijk afkoersen op een middenkabinet. Dat is natuurlijk weer in hun eigen belang. Want bijvoorbeeld de ChristenUnie ziet meteen weer een rol voor zichzelf weggelegd... Hè, als buffer tussen uh, de Partij van de Arbeid en de VVD. En D66, ja, Alexander Pechtold, ziet ook wel een rol in zo'n kabinet. Als je kijkt naar het programma van D66... kan dat de basis zijn voor een stabiel kabinet. Maar dan zal er samengewerkt moeten worden. Daarvoor zal Rutte dat rechtse geluid moeten loslaten. En zal Samson duidelijkheid moeten geven aan de kiezer, maar ook aan Roemer of de socialistische partij zijn de eerste keus blijft. Ja, wordt dus aan alle kanten getrokken aan Samson. Dat beeld zul je dus wel zien ook vanavond in het Carré-debat in Amsterdam. Uh, Samson zal kleur moeten bekennen, maar ja, dat zal de Partij van de Arbeid zeker niet gaan doen. En wat je dan ziet, uh, Margreet, wat dan opvalt, is dat je die ver verschuivingen hebt... binnen het linkse blok, maar aan de rechterkant gebeurt er weinig. Nee, inderdaad, daar gebeurt eigenlijk helemaal niks. Op links uh, vechten ze om die linkse kiezer, om die stem. En op rechts blijft de VVD uh, stabiel in de peilingen, ook de grootste. Ze hebben ook geen concurrentie van het CD. Dus um, dat is uh, behoorlijk makkelijk voor Rutte op dit moment. Het CDA wil natuurlijk wel uh, groter worden, wil gaan bewegen, wil laten zien uh, dat ze er zijn en zullen proberen nog. Kiezers weg te snoepen bij de VVD, in ieder geval. Dat proberen ze. Nou, voorlopig uh, is daar nog weinig van te merken. En bij de Partij van de Arbeid, of bij de VVD, zullen ze nu vooral uh, een beetje angstig kijken naar Samson van de PvdA. Want ja, het is natuurlijk leuk dat die Partij van de Arbeid uh, een beetje groeit, maar ze moeten niet te groot worden, want dan krijgt de VVD daar toch last van. En uh, dan kun je misschien wat scenario krijgen van twee jaar geleden: een nek aan nek race tussen Partij van de Arbeid en VVD. Nou, op het nippertje werd de VVD de grootste. Op dat scenario zitten ze niet te wachten bij de VVD. De VVD wil eigenlijk vooral. Uh, uh, veruit de grootste brieven, dat is uh, makkelijk. Dat betekent dus dat Rutte de komende week vooral ook uh, rustig moet blijven, goed moet debatteren en uh, zich ook wel als premier zal moeten opstellen in de hoop dat, dat de kiezers blijft trekken. We gaan vanavond zien of dat gaat lukken. Daar gaan we straks met jou, uh, Margriet Boer, op vooruit blikken. Dank je wel. Op ons uh, website een live blog met alle nieuwtjes over de campagnes. NOS.nl. Dan gaan we naar de verkiezingen in Amerika. Vorige week was publicitair gezien de week voor Mitt Romney en de Republikeinen. Nu zijn de schijnwerpers gericht op Obama en zijn partij. Want de Democratische Conventie in Charlotte, North Carolina, is er. Vanaf nu zal Obama voluit gaan in de campagne voor zijn herverkiezing. Correspondent Wessel de Jong is in het conventiecentrum. Wessel, wat kunnen wij daar, daar verwachten vanavond? Op, op Obama moeten we nog eventjes wachten. Die komt pas, die komt pas donderdagavond. Vanavond krijgen we Michelle, Michelle Obama en de keynote speech. Hè, die is altijd ger gereserveerd voor het aanstormend talent in de partij. Morgenavond Bill Clinton, oud-president. Nou, donderdagavond, Obama wordt dan vooraf gegaan door vice-president Biden. Nou, je herinnert je natuurlijk de, de, de conventie van vorige week van de Republikeinen. De talk of the town daarna was Clint Eastwood. Hè. Zijn, zijn, zijn act met een denkbeeldige Obama op een... Barkruk. Nou, de Republikeinen, de partij was daar absoluut niet blij mee... dat hij eigenlijk zo de show stal. Democraten willen dat natuurlijk absoluut willen ze dat voorkomen. En wat dat betreft zal de pers hier natuurlijk heel scherp uitkijken... naar Clinton en Biden. Want dat zijn natuurlijk de mannen die natuurlijk potentieel toe gaan zorgen... voor de meeste oeps-momenten, denk ik. Ja, en waar de Republikeinen vorige week wel tevreden over waren... dat was het optreden van mevrouw Romney. Die Precies. gaf een, een menselijker gezicht aan uh, meneer Romney. was in ieder geval het idee erachter. Wat, wat kan je wat dat betreft van Michel? Obama verwachten vanavond. Dat zal eigenlijk vergelijkbaar zijn. Michelle is inmiddels voor, uh, voor Barack Obama net zo belangrijk als en Dat was voor Mitt. Kijk, vier jaar geleden... Barack Obama was toen populairder dan Michelle. Nou, nu, vier jaar later is dat eigenlijk precies andersom. Zeven op de tien Amerikanen waarderen haar ontzettend. Ze moet de menselijke kant van Barack Obama moet ze naar voren gaan brengen. Hij heeft een beetje hetzelfde probleem natuurlijk, toch natuurlijk, als Mitt Romney. Hij is wat afstandelijk. Is ook wel de professor in, in chief natuurlijk, genoemd. Tegelijkertijd moet ze ook... Ontzettend oppassen. Ze moet echt menselijk en warm zijn. Ze mag vooral niet te politiek worden. Nou, je weet nog, je had die rel met die republikeinse senator die, die tolt Akin, Die zei dat vrouwen niet zwanger worden na een verkrachting. Nou, Michelle Obama die werd ernaar gevraagd. Ze antwoordde daarop, ja, dumb guys say dumb things. Ze werd dus vooral niet de politiek en dat zal je ook vanavond zien. Niet te veel politiek van Michelle. Kan deze conventie verschil maken, Wessel? Ja, conventies moeten het verschil eigenlijk maken. En moeten zorgen voor een sprong in de peilingen. Nou, Romney is dat niet gelukt vorige week. Die slechts een, een paar puntjes eigenlijk maar opgeschoven. Nou, democraten gaan natuurlijk keihard hun best voor hem doen. Ze gaan zich richten op de groepen, vooral waar ze sterk bij staan. Dat zijn de Latino's en de vrouwen. Nou, die keynote speech vanavond, die wordt dan ook gehouden door een Latino. Door Julian Castro, de burgemeester van San Antonio in, uh, in, in Californië. Dat is een hele uitgesprokenheid. Man. En dat moet echt vanavond een historische speech worden... die ze gaan ze echt neerzetten als de nieuwe, de nieuwe Latino-Obama moet hij gaan worden. Maar ja, dat zal president Obama toch niet ontslaan van de plicht... dat hij toch ook echt zijn punt moet maken bij de blanke, werknemende klasse. En daar heeft hij het moeilijk mee, want daar ligt hij niet zo goed. Ik nee, zeg, en Wessel, we zijn hier uh, helemaal in de ban van de peilingen in Nederland. Ja. Hoe zijn die peilingen op dit moment in Amerika? Uh, nou ja, wat ik, wat ik je net zei, dus Rondy had een, een, een forse sprong moeten maken naar die conventie. Had hij flink toch eventjes moeten uitlopen. Ze zijn steeds nek aan nek geweest, die peilingen, afgelopen maanden. En die conventies moeten zorgen voor die doorbraak. Het is hem niet gelukt, Ron, die, En ja, dat is, dat is natuurlijk heel, heel, heel vervelend voor me. maar hè, Zoals in de tijd Reagan, dat bijvoorbeeld wel lukte bij Karten... dat hij na de conventies maakte hij een geweldige sprong. Nou, dat heb je nu niet gezien. Peilingen verschillen, hier en daar weer een paar puntjes. Het blijft allemaal nek aan nek daar hier. Ja, rond 50-50. Ja, precies. Goed, Wessel de Jong, wij gaan nog veel van jou horen de komende dagen. Dank je wel. De Rotterdamse politie wil ook van u horen. Want die roept de hulp in van de burger bij het oplossen van oude zaken. We gaan naar de verkeersinformatie John Sohoka. De teller staat op 100 kilometer file. En de meeste vielen staan in de regio's Rotterdam en Utrecht. En de meeste vertraging heeft verkeerd op de ringweg Amsterdam, de A10. Daar staat tussen Oud-Zuid en Knopende Watergasmeer 8 kilometer. Bij Knopende Watergasmeer is een auto stilgevallen. En die blokkeert uit de rechter ook. En ook veel vertraging door een ongeluk op de A27 vanuit Utrecht naar Breda. Daar staat tussen Noordloos en de brug bij Gorkum 8 kilometer. En er zijn nog problemen bij de sporenwegen. Want tussen Leiden en Den Haag rijden geen treinen door een aanrijding. De vertraging is meer dan een uur. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Het Lucella Carrasso en Tim Overdik. De Rotterdamse politie roept burgers op te helpen... bij een onopgeloste vermissing. Die van de Bulgaarse Monika Tanova. Zij verdween bijna twee jaar geleden. De politie heeft delen van het dossier op internet gezet... zodat iedereen dat kan lezen en wellicht met tips kan komen. Op de Erasmus Universiteit bespraken studenten criminologie deze zaak. Het is gepland, haar verdwijning. Of door haarzelf of door de... Ja, de persoon waar we allemaal naar kijken naar ze schoongemaakt. Eventueel een of? Ik denk toch echt van ze heeft geld nodig. Even iemand storen. Hoe gaat het? Ja, gaat goed. Uh, we hebben al heel veel ideeën ontwikkeld. Kan je even kort vertellen wat we wel weten van haar verdwijning? Hij is dus laatst gesignaleerd bij het metrostation Slingen. Ze is al bijna twee jaar uh, vermist. Ze ging schoonmaken bij iemand en daarna is er niks meer van haar gehoord. En ze zou uh, met haar vriend afspreken die middag, maar daar is ze niet uh, op komen dagen. Wat denk jij nou dat er is gebeurd? Nou, ja, ik moet zeggen dat ik niet één... Een... Het ene moment denk ik van nou, misschien is ze uh, uh, een nieuw leven gaan opbouwen. Of een, een ander moment denk ik van ja, misschien is het toch... Je wilt er niet van uitgaan, maar dan ga je toch van het ergste uit. En dat ze gewoon niet meer in leven is. En dat ze uiteindelijk ja, door een misdrijf om het leven is gekomen. Denk je dat de politie hier iets aan heeft? Um, ja, dat, dat, zal, dat zal de tijd uitwijzen. Zeiden vanochtend ook: het is een ultieme poging om nog schot in deze zaak te krijgen. Ik ben zelf ook heel benieuwd. Had je eerder van deze zaak gehoord? Uh, nee, ik kreeg een mailtje op de studentenmail. Toen leek het me wel interessant om mee te doen, dus toen heb ik me aangemeld. Wat denk jij dat er is gebeurd? Ik denk zelf persoonlijk dat, uh, dat ze dieper moeten ingaan op de vriend. Dirk Roest, de projectleider. Nou, vraag ik me de hele tijd af waarom deze zaak. Nou kijk, normaal heb je een, een aanknopingspunt dat het echt een misdrijf is. Hè? Er ligt bloed, er is een huls, en mensen hebben iets gehoord, mensen hebben iets gezien. Uh, dit maakt het uniek omdat zomaar iemand ineens weg is. Is het weglopen? Is het mensenhandel? Is het zelfdoding? Is het een ongeval? Of is er sprake van een ontvoering? Of vrijwillig vluchten? We ja, maar daar speculeert het groepje waar ik net bij zat al een beetje over. Dat ze misschien zelf heeft geregeld. Dat is een van de mogelijkheden. Ja. En daarom willen we dus juist de mensen prikkelen om dit soort ideeën te geven. Bent u niet bang dat er straks uh, burgers, die kunnen eens gaan reageren nu... via de website van vandaag, ja. dat u heel veel tijd kwijt bent om dat allemaal te gaan checken? Het is sorteren, het is prioriteren en het is parkeren. Als het echt uh, ongedaan is of ongepast is... Komt het sowieso niet als terugkoppeling op de site. En dan eh, moet je kijken van is het belangrijk, is het eh, minder belangrijk, is het dringend, is het minder dringend. Zit daar eh, meer kans in om op in te haken of niet. En een criminaliteitsanalyst kan als geen ander dat goed uitzoeken. Ik denkt echt dat dit gaat werken met die burgerhulp. Ja, wij kunnen het niet alleen. En op een gegeven moment houdt het voor ons ook op met nadenken. En uh, met 17 miljoen mededenkers uh, hebben we weer nieuwe kansen en nieuwe mogelijkheden om te onderzoeken. En wanneer wordt zo'n zaak dan uiteindelijk echt helemaal afgesloten? Als we Monika gevonden hebben. Vertelde projectleider Dirk Roest aan verslaggever Josephine Tregi. About it. Just on. Dan gaan we terug naar de verkiezingscampagne. De TU Delft vindt dat er bij deze campagne te weinig aandacht is voor het vraagstuk van de energiemarkt. Daarom is er vandaag een debat, en dat is in de hoogspanningshal tussen vier Kamerleden en een zaal vol energieonderzoekers en studenten. In de enorme hal wordt gediscussieerd aan de hand van stellingen. En misschien is die hal wel zo hoog dat er een windmolen in zou kunnen staan. We kunnen beter windmolens op land zetten dan op zee. Mee eens daar, mee oneens daar. We kunnen beter windmolens op land zetten dan op zee. Als je het daarmee eens bent op land, dan gaat u hier zitten. Als je zegt, nee hoor, doe maar op zee, liever op zee dan hier. Een deel van de politici en de deskundigen... en alle andere mensen die er nog voor leren om deskundig te worden... studenten hier van de TU Delft... gaan bij de eenskant zitten en bij de... ...oneens kant zitten. En zo wordt er gediscussieerd aan de hand van in totaal zo'n tien stellingen. En aan het begin van het debat beklimmen de verschillende politici uh, hun stellingen. VVD. Het linkse energiebeleid gaat ten koste van de minima. Dat is precies de verantwoordelijkheid die de VVD-schok aantrekt... omdat uiteindelijk wordt het allemaal duurder. CDA. Het CDA zegt, decentraal kan wel snel. Dus daar moet je een stevige doelstelling op stellen. Daar moeten we op kort, in korte tijd koploper in zijn. Maar er is nog iets. Ik ben bang. Als we nu zeggen vier jaar, dat we enorm veel gaan doen... wat ook heel veel geld kost, dat nog technologisch nog niet uitontwikkeld is. Wat zetten we nu op zee? Dat zijn eigenlijk landmolens die we op zee gaan zetten. Ik denk dat we nog goed moeten moeten nadenken van wat is de beste technologie voor de oplossing en dat we daar gewoon iets meer tijd voor moeten. Sp. Volgens mij was het uh, een liberale minister-president, Mark Rutte, die zei dat Nederland weer in de belangrijke lijstjes bovenaan moet staan. Nou, dit is zo'n belangrijk lijstje. Voor wat betreft de betaalbaarheid, er is vijf jaar geleden al onderzocht door de milieubeweging en de vakbond uh, wat het betekent als we extra gaan investeren in duurzame energie. Dat is juist voor de lage inkomens is dat het goedkoopste scenario. Dat is namelijk een scenario waarbij we ook voor onze kinderen... en onze kleinkinderen nog steeds betaalbare energie overhouden. Het gaat over energie, maar ook een klein beetje over Europa. Want energie houdt niet op bij de grenzen. Ja, deze meneer, wie bent u met u? Ik als Pruik, uh, hoogleraar de, uh, fundamentele aspecten materialen en energie. En ik denk dat de energiecommissaris dus niet een Nederlandse zaak is, maar een Europese zaak. Om een consistent beleid te krijgen, moet je het gewoon Europees doen. Want in Zuid-Europa heb je goedkope zon, hier heb je veel wind. Dus dan okay, krijg je de ook de goede mix. Stelling. Partijen die landelijk voor windenergie zijn, moeten windenergie ook lokaal steunen. Wie zegt, ja, dat vind ik al consequent. Daar ben ik wel voor. Wie zegt? Nee, dat hoeft niet. Uh, dat uh, kunnen best andere afwegingen gemaakt worden. Ja, oké. Okay. Uh, we gaan door naar de volgende stelling. Er moeten meer ingenieurs in de Tweede Kamer komen. Wie zegt? Ja, zijn jullie allemaal ook lid? Ja. Er gaan heel veel handen omhoog bij deze stelling. Er wordt niet meer over gediscussieerd, want de tijd is op. Er is te lang gediscussieerd over al die andere stellingen. Bijvoorbeeld over de stelling of, dat er, of dat de windmolens op zee of op land mogen komen. Uiteindelijk is er over gediscussieerd. Heel veel dichterbij zijn de verschillende politici niet bij elkaar gekomen. Maar er is in ieder geval over gediscussieerd. En daarbij was Joes van de Kerkhof. De prijs voor een liter benzine nadert de 2 euro. Aan de pomp wordt record op record gebroken. Toch kunnen veel tankstations amper het hoofd boven water houden. Hun winst stijgt niet mee met de brandstofprijzen. Ze moeten het vooral hebben van koffie, broodjes en snacks. Er komen, ook omdat we steeds meer op de prijs letten... steeds meer goedkope pompstations waar je zelf moet tanken. Al ruim een derde van de tankstations in ons land is onbemand. Tink heeft meer dan 250 tankstations in Nederland. Ja, in de Volksmond noem je dat dan onbemande tankstations. Maar onbemensd zou ook mogen. Peter Eilander, commercieel verantwoordelijk bij Tink. Eén van die stations staat in Maarsbergen. En Maarsbergen met een beetje fantasie kun je omschrijven als een walhalla voor goedkoop tanken. Dat wil zeggen als tanken goedkoop was. Ja, dat klopt. In dit geval zijn er twee merken die elkaar concurreren. Want de Shell Express is aan de overkant. En Tinkjes aan de andere kant. Dit, dit is een plek waar mensen voor omrijden. extra kilometers maken om goedkoop te tanken. Dat wordt ook ingegeven door allerlei mobiele applicaties. die je in staat stelt om het goedkoop station op je route te vinden. Appjes op de smartphone. Appjes op de smartphone, inderdaad. De automobilist die in de gaten heeft dat als hij op de A12 de afslag neemt er een groot voordeel te behalen valt. Een gemiddeld voordeel tussen de 5 en 7,5 euro. Meneer, de Volvo had weer dorst? Dit keer wel, ja. Heeft u al gezien dat u 12 cent voordeel per liter heeft? Nou, ik kijk niet naar de voordelen, want dat is nogal subjectief. Ik kijk gewoon naar het absolute bedrag. De laatste druppels erin. Zo. Denkt u nou met een reden hier en niet langs de snelweg? Ja, ik denk nooit langs de snelweg. Te duur? Ja. Soms wel 10 cent duurder. Ja. Er zijn in Nederland ongeveer 4000 tankstations. Daarvan is een kwart aangesloten bij de BOVAG. En dat zijn dan bijna allemaal bemande stations. Hè? Ja, dat klopt. Dat zijn de stations waar mensen achter de balie staan. Bal de Waal van de BOVAG. En de winstmarges op brandstofverkoop zijn inmiddels zo klein... dat bemande pompstations het eigenlijk vooral moeten hebben van een winkeltje. Wat wij zien is dat vooral de overheid en de benzinemaatschappijen beter worden van een hoge brandstofprijs. Een pomphouder heeft een vaste marge, dat is een paar cent per liter. En die inkomsten stijgen dus niet als de prijs dadelijk bij wijze van spreken 3 euro zou zijn. Die houden hun vaste marge. Dus een pomphouder van een bemand tankstation moet het vooral van de omzet van zijn shop hebben. Nou, is er één ding hier in Maarsbergen, daar snap ik helemaal niks van. Aan de rechterkant de Shell Express, euro 95, 1,74,9. Aan de overkant de ja. Tink, euro 95, 1,74,9. Tink zegt 13 cent voordeel, ja. Shell Express zegt 12 cent. Ja. Raar, hè? Ja, die voordeelbedragen dat zijn vaak uh, niet te controleren door de consument. Korting, ten opzichte van wat? Wat is dan de standaardprijs? Nou, die moet je ergens op internet halen of zo, maar... Die hebben wij niet paraat als we hier langs de weg staan. U weet alleen dat u 88,65 euro lichter bent. Ja. ja, je kan erbij staan griepen, maar het is toch niet anders. Goeie reis. Dankjewel. Wat we wel zien is dat de hoeveelheid liters die we verkopen... voor het eerst in jaren eigenlijk aan het dalen is... En daar zijn eigenlijk drie oorzaken voor. Dat zal voor een deel de hoge prijs zijn. Maar belangrijker is nog dat auto's veel zuiniger worden. En daarnaast is de economische crisis ook een factor. Waardoor er ook zakelijk en ook door het transport en ook door particulieren minder gereden wordt. Dus er zijn eigenlijk drie belangrijke redenen waarom we minder liters verkopen dan een jaar geleden. Meneer, heeft u al naar de prijs gekeken? Of doet u ja, dat maar niet meer? kijk ik altijd. Is de goedkoopste pomp die er is. Rijdt u om om relatief goedkoop te tanken? Ik rijd er niet voor om. En als ik weet dat ik langs deze pomp kom... dan hou ik met mijn tankgedrag hiervoor rekening dat ik deze pomp meepik. Wat levert dat op? En nou ja, goed ik heb nu 40 liter getankt, dus dat is 2 euro. Nou, elke euro is er één. De Rekensom, voorgerekend voor Louis Dekker. De V van Visma. Dat is de V van verantwoorden. Van vooruitkijken. Van voorsprong. Boek ook een voorsprong met AccountView, de bedrijfssoftware van Visma.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 De bank Anonu. nu. Voorsprong boeken. Kijk voor Accountview bedrijfssoftware op vismasoftware.nl. Waar laat jij je spaarrekening het liefst stappen maken? Activeer Pinsparen en maak kans op 250 euro om te besteden bij jouw Pinsparplek. Doe mee op abnamro.nl slash Pinsparen.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 Een Nederland dat zich uit de recessie werkt... en waarin we met z'n allen het geld verdienen om goede zorg... en het beste onderwijs te kunnen betalen. Stempartij van de Arbeid. Voor een sterker en socialer Nederland. Elke leasemaatschappij kan mensen laten rijden. Alleen Alphabet kan ze ook zuiniger laten rijden. Dit was de zet uit het alfabet van Alphabet Autolease. Alphabetautolease.nl. Verrassend voorspelbaar. Dit is Private Theory. Het prachtige nieuwe album van Mark Noffler. Met zijn herkenbare gitaargeluid. De stem van Dire Straits. But, but Privateering van Mark Loffler. Is overal verkrijgbaar. Radio 1. Het NOS-journaal.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 Hoe meer stickers de studenten aan het eind van het blok hebben, hoe hoger hun cijfers. En op internet klagen verschillende studenten over de actie die ze kinderachtig vinden. En prinses Maxima heeft tijdens een werkbezoek het Centraal Militair Hospitaal in Utrecht bezocht. Ze praten met medisch specialisten, verplegend personeel en met militairen die in Afghanistan gewond zijn geraakt. Ook bezocht Maxima het calamiteitenhospitaal. Dat hospitaal is een eerste opvangplaats voor militairen die gewond raken tijdens een missie of oefening. En dat waren de hoofdpunten uit het nieuws. Het weer. Hier is Willemijn Roubert. Op veel plaatsen in Nederland is het momenteel zonovergoten. Maar de bewolking ligt al wel op de loer hoor. Boven Tessel en Vlieland bijvoorbeeld zit hij al. Vanuit het noordwesten nadert deze zone met wolkenvelden. En die trekt vanavond en vannacht over ons land. En in het noorden kan eruit wat lichte regen vallen. Maar als dat gebeurt, dan is het maar heel weinig. In het zuidoosten kan vooruitlopend op die bewolking nog wel een enkele mistbank ontstaan. Het koelt vannacht af naar een graad of 12 gemiddeld en er staat ook weinig wind. En morgen schijnt de zon geregeld, maar wel afgewisseld door wat wolkenvelden. Het blijft droog bij een matige noord-noordwestelijke wind. Het is wat minder warm dan vandaag, 18 graden aan zee en 20 landinwaarts. En wat betreft de vooruitzichten verandert er weinig. Periode met zon en droog weer met richting het weekend oplopende temperaturen. En dit is de ANWB-verkeersinformatie met 37 files... bij elkaar opgeteld 125 kilometer. Een paar bijzonderheden op de A6 Muiden richting Lelystad... staat na een ongeluk bij Lelystad 3 kilometer. Het is erg druk op de ring Amsterdam, de A10 Zuid, richting Amersfoort. Daar staat tussen Geuzeveld en het Watergasmeer 12 kilometer. Bij het Watergasmeer staat een kraanwagen met een lekke band... en die blokkeert uit de rechter rijstook. Rijdt u nog op de A4, dan kunt u het beste bij Knopende en Bad de borden Utrecht-Diemen volgen. Op de A16 vanuit Rotterdam richting Breda... is het langzaam rijden over 6 kilometer... tussen hendrik ilo en Randweg-Dordrecht. Door een ongeluk nog vertraging op de A27 vanuit Utrecht richting Breda. Daar staat tussen Noordloos en de brug bij Gorkem 5 kilometer. Probleem bij de spoorwegen, want tussen Leiden en Den Haag... rijden geen treinen, dat komt door een aanrijding. En de vertraging is meer dan een uur.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 Wil jij nog koffie? Wat zeg je? Koffie! Mag het raam dicht? Dat is dicht. Investeer nu in een relaxte oude dag. Kies voor de zekerheid van kunststofkozijnen met het VKG-keurmerk. Overtuig uzelf. Kom naar de 50PLUS-beurs of kijk op vkgkozijn.nl. VKG-keur. Merk het verschil. In Nederland lijden en sterven elk jaar 500 miljoen dieren in de bio-industrie. Jij kunt dat stoppen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 Europa is een van de belangrijke thema's deze verkiezingen. Deze week ontvangen Lucel en ik een aantal parlementariërs die daarover debatteren. Om u duidelijk te maken waar alle partijen voor staan. Vandaag de VVD en de PVV. Klaas Dijkhoff van de VVD, goedemiddag. Goedemiddag. Voor de luisteraars die u niet kennen, twee jaar geleden verkozen tot de meest sexy politicus. Ja, dat zie je op de radio niet hoor. U bent op de radio meer van inhoud? Graag. Ja, en Tim van Dijk van de PVV, ook goedemiddag. Ja, goedemiddag. Klopt het uh, dat u ooit de overbuurjongen van Geert Werelders bent geweest? Ja, dat klopt. En, en is, is het zo ook tot stand gekomen dat u nu in de kamer zit? Nou, tot stand gekomen. Ik ken uh, Geert al zo lang ik leef. En uh, we waren inderdaad uh, buurjongens en uh, goede, goede maten altijd. Dus ik heb hem altijd wel gevolgd. En toen hij zes jaar geleden zijn uh, lijst samenstelde. Toen zocht hij iemand met mijn kaliber en mijn achtergrond. Dus dan heeft hij mij gevraagd. En nu zit hij hier al bijna zes jaar. Zes en dan jaar. gaan we voor het gemak van de discussie eens even uit van het volgende beeld. Nederland stapt uit de euro. Meneer van Dijk van de PVV. Dan denk ik onmiddellijk aan Hazeldonk, de, de Belgische grens. Komen daar dan weer wisselkantoren? Nou, het is zo dat uh, het is gewoon uh, gebleken dat de euro uh, door het ijs is gezakt. De euro had er eigenlijk nooit moeten komen... Dat hebt u vastgesteld, maar ik probeer me even voor te stellen... wat dat dan betekent bij de grens. Komen er dan weer wisselkantoren? Ja, nou, dat kan inderdaad. Wij, gaan, wij willen terug naar de gulden. Dus iedereen die in Nederland zijn boodschappen wil komen doen... die zal hier gulders in de portemonnee moeten hebben. Of met zijn creditkaart betalen. En dat betekent dus vice versa. Ga je weg, moet je wisselen... kom je terug, moet je ook weer wisselen. Ja. En de paspoortcontrole, komt die ook weer? Nou, we willen wel uh, grenscontroles, maar dat willen we meer uh, steekproefsgewijs. Dus niet uh, dat we, zoals vroeger, weer de slagboom en iedereen controleren, maar we willen wel baas zijn over onze eigen grenzen. Wie komt er binnen, wat komt die doen? En uh, weten wie eruit gaat. Ik bedoel, dus nu één grote uh, lekke bende. En je ziet dat de Romeinse bendes en iedereen dat rijdt maar in Europa, de, komt hier uh, huizen leeg roven op bestelling. En wij mogen er niks van vinden, dus we willen inderdaad terug naar uh, baas over eigen grens en uh, de criminaliteit op die manier uh, kunnen aanpakken. We gaan natuurlijk over het uitstappen uit de euro. Meneer Dijkhoff van de VVD, dat zijn natuurlijk praktische consequenties voor de burger. Hè? Als we uit de euro stappen. We hebben dat al zo lang gedaan. Zou je het erg vinden als het weer terugkomt, die gulden? Ja, kijk, dit zijn de consequenties die nog te overzien zijn. Maar de PVV wil Nederland niet alleen uit de euro, maar uit de hele Europese Unie. Uh, de, een van de grote consequenties die je dan meteen ziet... is dat het heel erg rustig wordt in de haven Rotterdam. Uh, dat is de grootste haven van Europa. En dat is niet omdat wij dat in Nederland allemaal opkrijgen. Dat is omdat dat de hele Europese markt bedient. Hoe weet u dat zo zeker? Dat, dat het zo slecht is voor de economie als we eruit stappen? Nou ja, het is een vrij simpele logica. Als je kijkt naar een land als Zwitserland... waar de PVV het dan graag aan spiegelt, waar we naartoe zouden gaan. Uh, daar, die hebben allerlei deals met de Europese Unie om handel te kunnen drijven. Maar daar staan de vrachtwagens wel uren in de file voor allerlei inklaringsrechten. Als je dat vanuit Nederland, als je in Rotterdam bent aangekomen... bij de Belgische grens ook moet... Nou ja, dan verhuist dat vrij snel naar Zeebrugge en Antwerpen. Dan zijn de Belgen blij, dan is Brussel ook blij. En allemaal dankzij de PVV. Theo van Dijk, het nou beeld ja, van Zwitserland. Nou ja, kijk, het is natuurlijk zo. Je hebt de Europese Unie, je hebt de euro en je hebt de interne markt. En uh, wij zijn niet tegen de interne markt. Wij zijn ook niet tegen economische samenwerking. Dat is natuurlijk hartstikke goed. Maar wat is het, het... het beeld zoals dat dan gaat... bij de grens met Zwitserland. Nou, nou kijk, daar gaan we natuurlijk zelf over. Op het moment dat jij de interne markt uh, met verdragen... zodanig uh, inkleedt dat uh, in Rotterdam gecontroleerd wordt... en daarmee binnen de EU of binnen uh, vrij, uh, vrij gereden kan worden... dan is dat natuurlijk wel Dat is een kwestie van interne markt. En dat heeft niks te maken met uh, al, je, al je macht weggeven aan Brussel. Maar als we kijken naar Zwitserland... ik wil toch even dat voorbeeld bij de hand houden... waar het blijkt vandaag dat daar de economie... het afgelopen kwartaal met 0,1% is gekrompen. Nou ja, kijk, Zwitserland heeft een luxe probleem. Die hebben een vrij sterke frank... en dat komt met name doordat uh, de euro het zo slecht doet... in het eurogebied Dus iedereen vlucht naar Zwitserland... en dat maakt de Zwitsers heel populair. Het is eigenlijk meer een luxe probleem wat Zwitserland... Dat is echt een dat is echt een fabeltje van het niveau van de gebroeders Grim. Moet, Zwitserland moet miljarden per jaar in die frank stoppen... om die nog enigszins concurrerend te houden. Gewone Br eh, Zwitserse gezinnen rijden 50 kilometer om naar de grens... om boodschappen te doen in Duitsland om het een beetje betaalbaar te hebben. Ze, moeten, ze zitten wel in Schengen. Ze hebben geen invloed op wie er dan binnen mag. Dus waar Nederland, Roemenië, Bulgarije kon toe, eh, stoppen, kon Zwitserland dat niet. En als ik de PVV iedere keer hoor over Zwitserland... dan zijn de PVV'ers geen Zwitsers, maar wel erg grote Zwitsers. Nou, ja, meneer Van Dijk... Nou de, de Zwitsers die hebben het op zich die hebben veel minder werkelozen. Die hebben een hele sterke munt. Als de heer Dijk of liever een hele slechte munt heeft en een hele zwakke Unie, dan moet hij vooral in de Europese Unie blijven en in de euro. Maar wil je, wil je soevereiniteit en wil je weer baas zijn over je eigen munt en baas zijn over je eigen land, dan moet je eruit. Ja, meneer Van Dijk, we hadden eerder ook van de VVD Nelly Kroes in de uitzending. Uh, die maakt zich ontzettend kwaad over de campagne. Die zegt, we houden meer geld aan Europa over dan we uh, daarin stoppen. De PVV die verspreidt een leugen dat dat niet zo is. Wat, wat vindt u van die aantijging? Nou, dit, nogmaals, het zijn echt uh, diezelfde eurofielen... die in 2005 zeiden we moeten voor de grondwet stemmen. Want dat is zo goed voor ons. Maar de euro, en dat is gewoon bewezen... die heeft ons alleen maar tot nu toe welvaart gekost. Zelfs de directeur van de Nederlandse bank, Job Swank... die zegt, eh, sinds 2000 eh, hebben we in beschikbaar inkomen... zijn we alleen maar gedaald. Wij hebben zelf onderzoek gedaan. Eh, daaruit blijkt dat de euro ons 1800 euro per jaar kost. Dat per is persoon. Dat, dat Britse maar, onderzoek ja. waar u het over heeft. Ja. Maar je ziet gewoon, kijk, van hoe je het ook aanvliegt... je ziet gewoon dat de Nederlandse welvaart sinds 2000 gewoon naar beneden is gegaan, zowel in consumptie als in uh, economische groei. Nou, is, eigenlijk... Meneer Dijkhof, be ja. beschikt u over dezelfde cijfers... Als, als de heer Van Dijk van de ja, PVV? Ja, alleen ik lees ze wat beter. Want wat de heer Van Dijk over zijn eigen rapport van de PVV zelf zegt... dat gaat dat betreft zelfs alleen maar de Nederlandse samenvatting van de PVV zelf. Het onderliggende rapport had allerlei scenario's... en die waren een stuk negatiever. En ik vind het ook tekenend dat de PVV het belangrijkste punt... van een hele verkiezingscampagne, namelijk uit de Europese Unie... niet heeft laten doorrekenen bij het CPB. Ik snap wel waarom, want je wil natuurlijk geen vraag stellen... waarop je het antwoord vreest. Nou, ja, meneer Van Dijk? Nou, kijk, we hebben dat rapport opgesteld. Uh, wat ik al zei, de directeur van de Nederlandse Bank... die heeft ook berekend dat we met die euro dus niks verdiend hebben. Hij zegt letterlijk, die euro heeft ons dus niets opgeleverd de afgelopen 13 jaar. Dat zijn de feiten. Voor de euro groeide de Nederlandse economie met 3% per jaar... Na de euro groeide de economie nog met een kleine 1% En de vraag is natuurlijk, kan je dat helemaal aan de euro toerekenen? Precies, dat is de vraag. Daarom hebben we nog op een andere manier aangevlogen. Toen hebben we gekeken naar landen die niet in de euro zitten. En die landen zijn wel blijven groeien met 3% per jaar. Ja, hoewel Zwitserland dus niet, hè, nu? Zwitserland ook. Ja, nu is de hele Europa een crisis. lag plat, Zwitserland krimpt. Die hebben heel veel last van de crisis... maar geen enkele invloed op de oplossing daarvan. Het gaat om de afgelopen 10 jaar. Als je ziet dat die landen de euro hadden, wel gewoon doorgroeien op de manier waarop ze daarvoor groeiden. En als je ziet dat Nederland die groei dus heeft ingeleverd sinds de euro... dan is er maar één conclusie mogelijk... en dat is dat de euro verantwoordelijk is voor die stagnatie. Ja, dit is een beetje... Meneer Dijk, regen... even kort, want ja. ik wil even naar de actuele situatie. Ja, dit is een beetje een correlatie tot uh, verband maken. Het, de vo je voetbalclub verliest en het regent buiten... dus het komt door het verliezen van uh, de wedstrijd. Er zijn heel veel factoren... Uh, en de Europese Unie, de interne markt, is de grootste uh, manier waarop je welvaart uh, verhogen. En de euro heeft daar nog wat aan bijgedragen. Even over de actuele situatie nu in Europa. Hè, want uh, meneer Van Dijk, we zitten nu eenmaal nu in de Europese Unie. Er zijn problemen natuurlijk in het zuiden. Donderdag volgt er een belangrijk besluit van de Europese Centrale Bank. Dat wordt in ieder geval verwacht. Wel of niet verder obligaties van Zuid-Europese landen opkopen. Vindt u dat de ECB dat moet doen om die problemen in het zuiden het hoofd te bieden? Nee, dat vinden wij zeker niet. De ECB die gaat gewoon heel erg buiten zijn boekje. Ik ben blij met de nog enige steun van Jens Weidmann. Dat uh, is de, de, de Duitser die daar zit? De Duitser die daar zit, die zegt van uh, dat moeten we niet doen. De ECB heeft dat eerder gedaan voor 200 miljard. Loopt dat gigantisch risico? Ze hebben dat gedaan om die rente naar beneden te drukken. En we zien die rente alleen maar doorstijgen. Dus met andere woorden, 200 miljard. Door het putje. Straks komen ze bij ons, met ons belastinggeld komen ze dat ophalen of we even wilde, willen bijstorten. De ECB is gewoon hartstikke verkeerd bezig. Het opkopen van obligaties, de enige die je daar een plezier mee doet, zijn de financiële markten, de beleggers. Want die willen allemaal weg uit de euro en weg uit die zuid Ja, Maar dat Europese zijn ook landen. wel de beleggers van, van de Nederlandse pensioenfondsen. Dat verlies neemt u op de koop toe? Die, die zitten diep in Spanje? Nou, de pensioenfondsen zitten al helemaal niet meer zo diep in Spanje... want die zijn al weggevlucht. Maar als je alleen al bekijkt dat in de eerste helft van dit jaar... 400 miljard is weggehaald uit de periferie van Europa... 400 miljard, dat is 25% van het BBP... halen beleggers nu al weg uit Zuid-Europa... omdat ze allemaal vluchten voor het zinkende schip dat euro heet. Ja, en, daarom, en daarom is het heel stom wat de ECB doet... want de ECB die stelt zich nu op als koper... En eigenlijk de enige lachende zijn de Goldman Sachsen van deze wereld. Want eindelijk is er een koper in Europa die die troep van die Zuid-Europese obligaties ja. wil hebben. En meneer, meneer woorden, Dijkhoff, vindt u dat wij dat. Wij en kopen... ik wil even naar meneer Dijkhoff. Vindt u dat de ECB dat moet doen? Nou ja, we kunnen in ieder geval weer een paar clichés van de PVV bingo kaart afstrepen op de eurocrisis. Kijk, want de ECB is onafhankelijk en er hebben nog geen besluit genomen. Dus daar wil ik niet veel over speculeren. Eh, wat wel van belang is, is dat wat je ook doet aan steunmaatregelen... dat daar hele harde conditionaliteit aan hangt. Dat wil zeggen dat je harde eisen hebt en afdwingbaar dat landen in ruil voor steun ook hervormen. Want het moet wel in ons eigen belang blijven. Het is geen hulpproject. En wat je bij de PVV hoort is heel veel boosheid over die situatie. Ja, dat snap ik, die heb ik ook. Maar de vraag is dan wel, wat is beter voor Nederland en de Nederlanders om ja, te en, gaan en, doen? En wilt u dat de ECB dat donderdag opkoopt of niet? Ik wil niet dat ze uh, uh, buiten de regels om zaken gaan doen. Nee, en maar binnen ook, de regels? Verder wil ik, ga ik niet speculeren op zaken die nog geen besluit zijn. Dus geen, geen mening daarover? Ja, ja. De, de ECB is onafhankelijk en speculeren dat doen, moet je maar met je eigen geld de beurs doen. Ja, nee, ik voel goed naar mening hoor, niet, niet naar speculatie. Maar goed, ik begrijp dat ik ja. niet verder kom, wat dat betreft. Maar ik de... dank u beiden. hartelijk. Nee, helaas, wij uh, houden het hierbij. Maar u heeft uh, allebei duidelijk uh, uw standpunten toegelicht. Dank, Klaas Dijkhoff uh, van de VVD en Teun van Dijk van de PVV. Dank. Graag gedaan. Dank. Goedemiddag. Ja. Want het eten staat op tafel, althans in Parijs... waar de Fransen morgen voor half geld in de beste restaurants van de stad mogen eten. Ga naar de AWB. John Sohoka. 145 kilometer file. en Veel vertraging op de A6 Muiden richting Lelystad. Dat staat tussen Almere Buiten Oost en Lelystad. 9 kilometer. Politie staat bezig met een technisch onderzoek naar een ongeluk. En ook veel vertraging op de ringweg Amsterdam, de A10 Zuid richting Amersfoort. 13 kilometer langzaam rijden tussen Geuzeveld en Knopend Meer. Bij Knopend Meer staat een kraanmagen met een lekke band. Die blokkeert uit de rechter rijstrook. Rijdt u nog op de A4? ...die het beste bij klopend Bad dorp ...de Ute, borden Utrecht-Diemen volgen. Uh, lange file nog op de A27 gaat Utrecht naar Breda. Daar staat tussen Noordloos en de brug bij Gorkum 7 kilometer. En problemen bij de sporenwegen... ...wat tussen Leiden en de rijden. Geen treinen, dat komt door een aanrijding. En de vertraging is daar meer dan een uur. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Lucella Carrasso en Tim Overdik. Een goede kans dat vanaf morgenochtend tien uur... de telefoons van restaurants in Frankrijk weer rood gloeiend staan. Want dan kun je een tafel reserveren voor de restaurantweek. Dat betekent dat je voor de helft van de prijs mag komen eten. En ook bij de dure sterrenrestaurants die meedoen. Dat was Spekkie naar zijn bekkie voor onze correspondent in Parijs, Frank Renaud. We zitten in restaurant Citrus Etoile op een steenworp afstand van de Arc de Triomphe ongeveer Hartje Parijs dus De borden zijn neergezet, de glazen zijn vol geschonken chef-coch is Gilles Epier Meneer Epier, wat ligt er op ons bord hier? We hebben een cabillaud die is kooit in du sake met du soja, du citron en gingembre Kabeljauw in sake, dus op ons bord. En in het kleine schaaltje erbij, wat is dat, het groene? Voilà, dat is de la purée de petit pois. Juste de just purée de petit pois, met de d'olive comme ça Purée van doperdjes, dus. U doet mee aan de actie, Toezo Restaurant, waarom? Alors, on participe moi j'en participé, parce que justement c'est important que tous les gens... Die qui, qui, qui niet l'habitude de sortie op restaurant puissen een une, une semaine par an de droit de pouvoir venir dans tous les grands restaurants. Ik wil dat iedereen die normaal niet zo snel naar een ja, misschien wat duurder restaurant gaat nu, is één keer in het jaar een kans krijgt om wel zo'n restaurant te bezoeken. En dat kan tijdens die week. En voilà, de pouvoir découvrir de cuisine des grands chefs. En ook om te zien wat een ambiance is. En om te mensen. En misschien aan jonge mensen. om deze metier te doen. of in elk geval te blijven appreciëren de de française. En om kennis te maken met goede restaurants. met de goede chefs ook in Parijs. En misschien geeft het jongeren zelfs wel een aanmoediging. om ook het beroep in te gaan. Initiatiefnemer voor deze restaurantweek is Alain Ducas. Topkok, sterrenkok. Meneer Ducas. U organiseert het nu voor de derde keer? Was het de eerste twee keer een succes? Het pari dat we hadden initiatief il y a ja, trois ans is nu gagné. En we gaan continuer aan evolueren, aan groeien. En maken dat deze gastronomie, met het kleinste morceau van het restaurant, een belle fête is. We doen het nu drie jaar en het is een groot succes, want er doen we steeds meer restaurants mee: sterrenrestaurants, maar ook de kleine bistro op de hoek. Iets nieuws dit jaar is een bus die er gaat rijden met sterre door parijs. Waarom? C'est l'idée de faire venir quelques chefs de province pour proposer la modernité de leur cuisine et l'inspiration régionale, parce que des gens ils n'ont pas les moyens d'aller en province. Donc c'est l'idée de la générosité de partage que quelques jours ils peuvent venir faire la cuisine dans paris. C'est de bedenken om een koks uit de provincie, dus niet uit parijs, naar hier te halen, zodat mensen in parijs ook eens die sterre van buiten parijs kunnen proeven. Is het nou ten tijde van een economische crisis moeilijk voor restauranthouders om ook tijdens zo'n week uh, weer succes te hebben? Want het is cris. Je pense que la cris is bon voor de consommateur, parce que dan de cris chacun. Elke cuisine, chaque restaurateur il va donner plus, il va être plus hij gaat va donner plus, plus generositeit. Nou, dus, je moet eigenlijk vooral als chef zegt hij beter je best doen, nog, nog harder werken. En eigenlijk is het vooral goed voor de consument, want die ziet dat de chef -cooks harder voor de klant gaan werken. En dat is eigenlijk alleen maar goed voor de klant. Donc, c'est pas la crise. Si on fait plus, c'est pas la crise. Chefkok Gilles Epier, u heeft vorig jaar ook meegedaan aan Touss au restaurant. L'année dernière, een gros succès, un een succès, succes. Puisque... On a été complet en une demi. On a refusé toute la semaine, toute la semaine, toute la du monde. In anderhalf uur waren alle reserveringen vergeven bij dit restaurant. Voor mensen die wilden deelnemen aan die week. Maar wat kunnen mensen dan doen als ze het nog wel willen? Il faudra ja, être. Dès que les réservations sont ouvertes, il faudra tout de suite se pencher sur le telefoon. Et telefoner au plus vite, parce que ça va être plein. A mon avis, peut-être en moins d'une demi cette fois-ci. Wat we moeten doen is meteen, als de reservering open gaat, je moet meteen bellen. En dan kan het misschien nog. <laughs> Why didn't you call me I've been sitting here by the phone Why didn't you call me I've been pacing all night long I never heard you ring Sitting here listening All I hear is a heart that's missing your loving Why didn't you call me Oh yeah Why didn't you kiss me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 Ja, waarom heb je me niet gebeld, Shelby Lin? Het NOS Radio Journal journaal Overzicht. De verkiezingen domineren de Nederlandse media, zo ook NRC Handelsblad. De krant meldt op de voorpagina dat de opmars van de PvdA... in de peilingen de andere partijen dwingt hun campagnes aan te passen. De opiniepeilingen geven namelijk allemaal dezelfde trend te zien. De PvdA van Diederik Samsom groeit. De SP wordt minder groot dan eerder leek. En de VVD blijft het nummer 1. Voor die laatste partij is de opdracht duidelijk de grootste blijven. De PvdA kan vooralsnog tevreden zijn over de campagne. De strategie werkt. De SP en dan vooral partijleider Roemer moet beter zijn best doen. Verderop in de NRC een overzicht van hoe er in Europa tegen de verkiezing wordt aangekeken. Nederland is weliswaar geen groot land. Maar in heel Europa wordt toch wel met belangstelling gekeken naar de verkiezingen. Vooral Emiel Roemer trekt de aandacht. Is hij een nieuw bondgenoot of juist niet? En uh, zo is ook de vraag in het buitenland. Blijven die Hollandse koffieshops open? Meneer Perrol, een interview van twee pagina's met Jolande Sap dat haar partij GroenLinks zal halveren bij de verkiezingen... is voor haar nog helemaal geen uitgemaakte zaak. We hebben dit jaar meer bereikt dan ooit, zegt ze in de krant. Het geheel of gedeeltelijk uh, uh, verlaten van de eurozone... zou Nederland niet alleen een flinke recessie opleveren... maar ook honderden miljarden euro's kosten. Het financiële risico dat Nederland loopt... als de zwakke broeders Italië, Spanje, Griekenland, Portugal en Ierland... uit de euro stappen, bedraagt bij elkaar bijna 340 miljard euro. Dat heeft het economisch bureau van ING berekend. En dat staat te lezen op de website Z24. En dan gaan banken mogelijk voor 111 miljard euro het schip in. De overheid voor 121 miljard. De rest komt op het bordje van het bedrijfsleven, pensioenfondsen en verzekeraars. Een vertrek van Griekenland uit de euro zou Nederland 22 miljard euro... Volgens de economen van ING is de beste optie het oplossen van de eurocrisis en het in stand houden van de euro. Maar hoeveel dat gaat kosten is volgens ING nog koffiedek kijken. De Syrische president Assad heeft een duidelijke waarschuwing gekregen dat hij niet naar zijn chemische wapens moet grijpen. De website arabnews.com schrijft dat westerse mogendheden een hard antwoord voorbereiden als het Syrische regime chemische of biologische wapens inzet. Tot zover het mediaoverzicht. Na zessen zijn we terug met het Radio 1 Journaal. Meer campagne nieuws dan. Tot zo. De stemming van Nederland. Drie daags de verkiezingsstrijd van alle kanten. U gaat ook stemmen op 12 september. Ja. U weet niet wat u gaat stemmen. Van half elf tot elf in de ochtend. Van drie tot half vier middags En van half negen tot negen s'avonds. Ik ga praten met mijn eigen minister van Economische Zaken. Eva Jinek met de stemming van Nederland. Op Radio 1.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 Gaat het? Mm, lieverd, heb jij zin in een weekendje Barcelona? Uh, natuurlijk! Pak de koffers maar! Want ik heb net twee tickets gewonnen met de Citytrip-game... op de Transavia Facebookpagina! Echt? Wil jij ook een Citytrip voor twee winnen? Ga naar facebook.com slash Transavia Nederland. Doe mee. Wie weet zit jij binnenkort in het vliegtuig... naar een van de twintig Transavia Citytrip-bestemmingen. Eerlijker delen, meer zekerheid... En een betaalbare zorg voor iedereen. Dat is het sociale antwoord op de crisis. Met uw stem en steun gaat dat lukken. Een citytrip naar bijvoorbeeld Pisa, Napels, Venetië, Budapest, Dubai, Wenen, Sevilla. Die boek je al vanaf 45 euro op transavia.com. Daar word je vrolijk van. Certificeren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 soepel Dakota-leer en Xenon-verlichting. Een upgrade van BMW. Uw extra rijplezier voor onze rekening. Bekijk alle upgrade editions op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig. Voorsprong boeken? Kijk voor AccountView bedrijfssoftware op visma-software.nl. De BMW upgrade editions zijn ook leverbaar met extra aantrekkelijke lease-tarieven. Bekijk alle upgrade editions op bmw.nl. Of kom nu langs bij uw BMW-dealer. Dit is Radio 1.